Drie uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mon en Suzanne Bosman. De Eerste Wereldoorlog. Honderd jaar geleden begon die. Maar ja, nou en, daar hadden wij toch niks mee te maken? Of wel? En een psycholoog die zo baalt van de bezuiniging op de geestelijke gezondheidszorg... dat ze er maar mee wil ophouden. Radio 1 vandaag. Zometeen na het NOS Journaal met Mark Visser.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 De groep die nu wordt vrijgelaten blijft wel verdacht, zegt het Openbaar Ministerie. Brandstichting, openlijke geweldpleging tegen de politie. En ook is er nog gevorderd dat iedereen op een gegeven moment. Dus ze hebben de kans gekregen om allemaal weg te gaan. Ze hebben het bevel gekregen om weg te gaan. En daar heeft men niet tegen geluisterd. En ook daarvoor worden ze verdacht. Het is in Veen traditie dat jongeren rond oudjaar autovrakken in brand steken. De hervormingen bij de brandweer hebben geleid tot een afname van de veiligheid. Dat zegt driekwart van de brandweerlieden in een enquête van vandaag en vakbond Avocabo FNV. De afgelopen jaren zijn korpsen die eerst onder de gemeente vielen ondergebracht bij veiligheidsregio's. De reorganisatie heeft geleid tot minder inzet van beroepsbrandweerlieden, zegt de vakbond. Een voorbeeld is het experimenteren met vier man op een wagen. Er moet aan de ondernemingsraad ook toestemming gevraagd worden om daarmee te gaan werken. In sommige gevallen heeft de ondernemingsraad bij de brandweer gezet... Nou wij vinden het niet verantwoord om te doen. En desondanks heeft de leiding toch die experimenten doorgezet. Ja, dat zijn voorbeelden van uh, wat wij echt onacceptabel vinden. Volgens iets meer dan de helft van de brandweerlieden... zijn er nu te weinig beroepsmensen om alle taken goed te vervullen. Afwakabo FNV gaat een meldpunt openen... waar brandweermensen anoniem incidenten en bijna incidenten kunnen melden. Hulpverleners hebben alle 52 wetenschappers en toeristen... van het schip gehaald dat in het ijs van Antarctica vastzit. Ze zijn naar een Australisch schip gebracht. Met dat schip waren ze binnenkort naar Tasmanië. De 22 bemanningsleden zijn achtergebleven. Het schip zit sinds eerste kerstdag vast in het ijs bij Antarctica. Iedere poging om het schip te bereiken mislukte. Criminele bendes hebben het afgelopen jaar steeds vaker speciaal geprepareerde roofkinderwagens gebruikt... om in Nederland hun slag te slaan. Kinderwagens zijn aan de binnenkant bekleed met folie en zware metalen... waardoor de alarmpoortjes niet afgaan. Tientallen bendes die vooral uit Oost-Europa komen... slaan op deze manier meerdere keren per dag hun slag, meldt Detailhandel Nederland. En dat doen ze geregeld in familieverband. Dat man en vrouw samen met een paar kinderen en bijvoorbeeld een kinderwagen op stap gaan... En dat die als uh, een organisatie samenwerken. Dat één iemand uit de familie die leidt de medewerkers af. Iemand anders die staat een op de uitkijk. En iemand anders uit de familie die stopt allemaal spullen in de geprepareerde kinderwagen. De schade loopt in de honderden miljoenen per jaar. Het weer, vooral in het noordoosten en zuiden vallen enkele buien. Morgenochtend is het overwegend bewolkt met van tijd tot tijd regen. Smiddags spreekt even de zon door, waarna stevige buien... soms met onweer en forse windstoten over het land trekken. Met 9 tot 11 graden blijft het zeer zacht. Radio 1. Avro Tros. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. Een psycholoog die zo baalt van de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg... dat ze er maar mee op wil houden. En het laatste autonieuws met Carlo Bransen. Maar we beginnen met de GGZ, onze geestelijke gezondheidszorg. Want die ontkomt niet aan de bezuinigingen. Als gevolg daarvan bepalen zorgverzekeraars steeds vaker... welke psychische bijstand nou precies moet worden verleend... ook als de specialist daar zelf niet achter staat. Doordat psychologen bovendien steeds meer tijd kwijt zijn... aan het voeren van hun administratie... en doordat de privacy van hun cliënten in het geding dreigt te komen... overweegt steeds meer van die psychologen ermee te stoppen. Debbie Been, één van hen. Goedemiddag, mevrouw Been. Goedemiddag. U werkt in Noord-Holland, Broek en Waterland... maar uh, u zegt, ik ben vrij gevestigd, dus u kunt me overal tegenkomen... tot nu toe... Als er nou iets gevoelig ligt, dan is het wel de privacy als je in psychische problemen zegt. En u zegt die is in gevaar? Ja, nou kijk, de, de hele systeem gaat veranderen. Er komt nu een basis GGZ en een specialistische GGZ. En uh, uh, iedereen moet een diagnose code op de factuur zetten. Dit klinkt al meteen heel ingewikkeld. Ja, dus je moet eigenlijk zeggen, stel iemand heeft een depressie. Die komt bij jou, dan staat er op de factuur moet je invullen dat iemand een depressie heeft. Dat wordt wel versleuteld, maar het is dus wel traceerbaar... naar de persoon die het betreft. En traceerbaar voor wie? Voor de zorgverzekeraars. Ah. Dus de zorgverzekeraar weet dan wat voor problemen en je had. hebt? Precies. En de angst is dat dat misschien wel tegen mensen gebruikt gaat worden in de toekomst. Hè? Dus stel, je bent 23, je hebt een depressie. Je, uh, nou ja, het gaat niet goed met jou. Je krijgt een goede behandeling. Je voelt je daarna weer stukken beter. En zeven jaar later wil jij een huis kopen. Dan zou het kunnen zijn dat zeggen: U heeft een depressie gehad in het verleden. U krijgt geen hypotheek. Of maar een dan moet de hypotheekgever het ook weten. Dat is nog weer iets anders dan de zorgverzekeraar. Dat klopt, maar zorgverzekeraars, bijvoorbeeld. Nou, een Achmea of een CZ, die hebben natuurlijk verschillende poten. arbeidsongeschiktheidverzekeringen, verzuimverzekeringen. U vreest ervoor dat die informatie ja. dan te wijd verspreid raakt. Ja. En er is ook een Hema zorgverzekering nu dat aan je zorg of aan je of aan je pasje wordt gekoppeld. Dus de verwachting is, ja, als jij veel wijn koopt <laughs> en je krijgt daarna leverproblematiek. Ja, dat of zijn wel eens van die, van die dingen die, die hoor je in ja. oh deze Big Brother maatschappij. Maar ja. u denkt dat het daadwerkelijk zo ver gaat komen? Ja. En Ik niet alleen hoor. Dat is echt een, uh, een mening die heel veel uh, collega's ook is toegedaan. Maar wat betekent dat uh, als het om de geestelijke gezondheidszorg gaat... dan nu voor de hulp aan patiënten? Nou ja, dat je ten eerste mag je pas gaan behandelen als er een diagnose is. Ja, dus, dus, en op het moment dat er een diagnose is... dus dat, dat er volgens een boekje eigenlijk een aantal symptomen zijn... die moet je eigenlijk als het ware afvinken. Als je ze allemaal kunt afvinken, dan heeft iemand een diagnose... en dan mag je gaan behandelen. En dan uh, is er een... Je mag kort, middellang of intensief behandelen. En in de praktijk komt dat neer op vijf, acht of elf zittingen. Terwijl vroeger dat een heel ander systeem was, vorig jaar nog. Waarbij eigenlijk onbeperkt kon worden behandeld. Ja, toch, u... sna ja, toch snap je wel dat op een gegeven moment de verzekeraars zeggen van misschien... Je hoort ook wel eens van mensen die jaren ja, run naar een behandelaar gaan. Ja. Nou, Zo, soms ook eerlijk gezegd om maar een beetje bij te praten. Nou, daar ben ik het ook al mee eens. En ik denk ook dat het belangrijk is dat ze nu meer richting evidence-based gaan. Hè, dus de cognitieve gedragstherapie, en ENDR, Evidence based Dat ze kunnen zien of het ook aangetomt. oplevert wat het op moet leveren. Precies, dat en is dat... goed onderzocht en bewezen effectief. Ja. En, Want en dat... dat is natuurlijk de reden dat die zorgverzekeraar dat wil zien... om te kijken of die behandeling ook werkt. Dat snap ik, tuurlijk. En dat is ook belangrijk. Alleen wat ze dus doen is dat ze jou in een contract dwingen... Uh, om uh, inzage te geven in dossiers... En in eerste instantie dan bij vermoeden van fraude, maar er was recent een soort mailing dat dat ook zo is, gewoon ter controle. Dus dat betekent dat ze gewoon kunnen zeggen: van hé, hey, wij willen bij u inzagen in de dossiers. Nou, dat gaat natuurlijk voor, ja, totaal tegen onze Maar Als dat zo niet in, moet, hoe kun je dan, wel, hoe kun je dan wel controleren of de behandeling uh, ja, goed is en of ie werkt? Als het niet op deze manier moet, hoe dan wel? Nou, ten eerste denk ik dat je ook uit moet gaan van de deskundigheid van mensen. We zijn natuurlijk niet voor niks jaren aan het studeren en ons vak aan het bijhouden. Maar je, hebt ook, je kunt ook metingen doen voor en na de behandeling om te kijken. Je kunt klanttevredenheidsonderzoeken doen. Er zijn allerlei mogelijkheden zonder in de dossiers te kijken. Bemoeien zorgverzekeraars zich ook inhoudelijk ermee? Want u zegt van ja, ja ze kunnen met ons meekijken. Ze kunnen ook, zeggen ja. hé... Hey, dat ze ook zeggen, van, misschien moet je het anders aanpakken. Ja, nou, bepaalde diagnoses worden niet meer vergoed. En bepaalde behandelingen worden niet meer vergoed. En ik kan wel een voorbeeld geven... waaraan ik illustreer hoe, nou ja, hoe absurd het is in mijn zin ziens. Stel, een brandweerman is actueel. Die is bedreigd voor de vijfde keer afgelopen oudjaarsdag. En die valt uit. En die wil graag hulp. Die komt bij mij. En dan zeg ik, ja sorry, het is werk gerelateerd. Dat mag ik niet meer behandelen van de, van de zorgverzekeraar. Nou... Het mag wel, maar dan moet hij het zelf betalen. Stel, hij kan het niet betalen. Hij komt thuis te zitten. Hij valt uit. Ham, hoge kosten natuurlijk. Uh, ook voor de werkgever. Maar alles krijgt wat werk gerelateerd is, dat wordt, wordt niet, niet meer vergoed. Relatieproblemen, komt hij in de hulpverleningsrecht... wordt niet meer vergoed. Vervolgens krijgt hij allemaal lichamelijke klachten. Een hartaanval. En vervolgens heeft hij zoveel last van angst... en stressklachten voor zijn lichaam... dat hij onterecht in het ziekenhuis is beland. Hij komt weer... Uh, dus er gaan geloof. doden bij vallen als en ik u zo En dat mag zo ook hoor. niet meer. Maar als ik u zo hoor, dan kan dit volledig uit de hand lopen. Kunnen er doden bijvallen? Ja, nou ja, dat zou kunnen. Maar dit is natuurlijk wel weer een hele grote uitspraak. Maar ik, ik verwacht wel veel problemen, ja. ja. Dat klopt. Ik verwacht dat er veel meer overlast op straat komt. Veel meer familiedrama's, veel meer suicides. Je ziet dat de suicides ook al zijn toegenomen de afgelopen jaren. Maar je hebt natuurlijk problemen en problemen. Ook als het om relaties mm -hmm. gaat. Ik, ja. bedoel, ik kan me voorstellen dat je bij het eerste ruzietje in een relatie niet... Absoluut. Om, hè? Mm -hmm. dus, dus is het ook zo dat als er werkelijk ernstige problemen zijn... dat maakt niet uit. De, de, de gradatie van de problemen... dat wordt überhaupt niet meer vergoed? Nee, relatieproblematiek wordt niet meer vergoed. Dat was vorig jaar trouwens ook al zo. Mm. Maar er komen er steeds meer bij. Hè? Bijvoorbeeld een specifieke fobie. Bijvoorbeeld iemand is bang voor de tandarts. Nou, je denkt, ja, oh ja, ach, tandartsangst. Maar dat heeft enorme impact op mensen hun leven. En het, kijk, wij als Psychologen moeten zien het lijden van mensen. En dan moeten wij zeggen, ja, sorry, van de zorgverzekeraar... mogen we dit niet meer doen. Overigens, u zegt, als ze bij ons komen... maar ze komen ook niet meer in alle gevallen bij u, toch? Nee, dat klopt ook, ja. ja de huisarts die gaat eerst met ze in gesprek... en die maakt een soort uh, ja, inschatting... of er een diagnose is. En een diagnose is gewoon een boekje met een aantal... Uh, ziektebeelden en, en daar een aantal symptomen van. En dan moet je gewoon afvinken, hè? zo zou je het kunnen zeggen. Het is eigenlijk een soort praatstuk voor psychiaters en psychologen. Is het duidelijk? Ja, een, ja, een okay. aandoening moet in ieder geval omschreven ja. staan in dat boek. Ja. En dan mogen ze doorverwijzen. Exact. Ja, maar de, maar de huisarts dat... weet dat niet, natuurlijk niet altijd. Wij zijn daarvoor opgeleid, we hebben er een jaren studie voor ja, gedaan. Ja, maar een huisarts ziet natuurlijk ook heel veel mensen. Daarom? En... Dat is niet te doen? Nee, ja. maar, eh, maar heeft hij heeft daardoor wel heel veel mensenkennis en ja. spreekt... en kan dingen misschien best wel goed inschatten. Ja. Nou, dat zou je verwachten, maar toevallig heb ik een aantal jaar geleden... lesgegeven aan huisartsen over de cognitieve gedragstherapie... in de huisartsenpraktijk en het blijkt dat een aantal heel goed... Uh, nou ja, beslaagd een ijs komt, zeg maar. En een groot deel weet er eigenlijk niet zoveel van. En dat kan je ook niet verwachten. Ze moeten zoveel weten van zo verschrikkelijk veel onderwerpen. En zij hebben ook hun eigen affiniteit. En er komt zoveel administratie ook op hen af, net zoals bij ons. Op een gegeven moment is dat niet meer te doen. Nou zijn er zoveel problemen dat u hebt aangegeven van... nou, als het zo doorgaat, dan hou ik er mee op. Ja. En hoe, zijn er veel meer mensen die er net als u zo over denken? Nou, er is echt een aantal mensen daadwerkelijk al gestopt... Dat zijn wel meer de oudere psychologen. Wat ik begrepen heb hoor. Ik bedoel, ik, ja, die zeggen van ik moet toch nog maar een paar jaar. Hier heb ik echt geen zin meer in. Um, ja, Ik heb het ook wel echt sterk overwogen. Aan de andere kant denk ik. Ik heb 17 jaar ervaring. En ik vind het een leuk vak. inhoudelijk. Want uiteindelijk zijn er ook mensen. Die de behandeling wel goed krijgen. En u misschien wel nodig hebben. Ja. Precies. Dus, maar op een gegeven moment moet je afwegen wat dat dan nog oplevert. Want je bent heel veel tijd kwijt aan administratie. Heel erg veel. Je kunt ervoor kiezen om geen contracten af te sluiten met de zorgverzekeraars als zorgverlener. Maar ja, dan gaan ze nog allerlei eisen stellen. Dus je komt steeds meer in de val. Wordt ingewikkeld. Wat gaat u ja. wel doen? Overigens, heel kort nog even. Wat ik wel ga doen? Ja? Nou, ik ben ondernemer, dus ik heb altijd plannen. Maar ik kan me ook voorstellen dat u, dat u met, met collega's een vuist wilt maken. Dat ja. u uh, zegt, nou, we gaan, we gaan hier wat aan doen. Ja. Nou, ik denk dat de psycholoog in tegenstelling tot de tandartsen... daar wel uh, uh, wat laat mee zijn begonnen. En dat ja. het nu Die gewoon heel moeilijk heel snel is. snel ja, met precies. hun bezwaren. Ja, ik denk dat het heel lastig wordt omdat er ook heel veel verschillende beroepsverenigingen zijn. Ze gaan wel steeds meer samenwerken. Dus ik hoop dat er nog wat te veranderen valt. U noemt het beroepsverenigingen. Wij begrijpen inderdaad dat bijvoorbeeld de LVA, de landelijke vereniging... voor eerste lijnse psychologen bevestigt dat steeds meer psychologen overwegen te stoppen. Ja. Dank voor uw uitleg, psychologe Krijgen. Debbie Been. Been in it. Through it. My eyesight's fitting, my hearing's dim. I can't get in short for the state I'm in. I'm a danger to myself, I'm can star. En Sebastian van little frog Op een parkeerplaats bij de Nederlands-Duitse grens ter hoogte van de Lutte zijn vanochtend menselijke resten gevonden. Aan de telefoon Marije Versteeg van de politie Oost-Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is daar gevonden? Nou, we werden inderdaad uh, ingezaaid door medewerkers die op die parkeerplaats aan het werk waren. Dat er uh, op een parkeerplaats uh, vermoedelijk menselijke resten lagen. Nou, daarop uh, zijn we natuurlijk direct een onderzoek gestart. En het bleek inderdaad om uh, menselijke resten te gaan. En wat, wat, wat voor menselijke resten hebben we het dan over? Ja, daar kan ik natuurlijk niet in detail uh, heel veel over zeggen, omdat we natuurlijk ook volop met het onderzoek bezig zijn. In ieder geval uh, ja, bevestigen we dat het menselijke resten zijn. Maar u weet wel of het uh, recente, <laughs> ja, dat wordt dat, dat raar als je daar zo uh, algemeen over moet praten, maar recente menselijke resten zijn of... Ja, daar, daar kan ik op dit moment ook niks over zeggen, maar dat zijn we uiteraard allemaal op dit moment aan, aan het onderzoeken. Het onderzoek is uh, ja, in volle gang, ook uh, door het team forensische opsporing en ons recherche -team. En uh, ook de Duitse politie werkt aan dit onderzoek mee. Nogal slordig om die dingen daar te laten slingeren. Ja, we weten niet wat er gebeurd is. Dus uh, we hopen de, uh, ja, heel snel duidelijkheid te krijgen wat er, uh, wat er gebeurd is en wie het slachtoffer is. Maar u weet wel wie het gevonden heeft, neem ik aan? Ja, op de parkeerplaats waren vanochtend mensen aan het werk en die hebben het aangetroffen. Die hebben het aangetof. Schrikken neem ik aan voor die mensen. Ja, dat denk ik wel. Ja, uh, inderdaad is hun ook uh, slachtofferhulp geboden. U geeft aan, uh, mevrouw Versteeg, dat het om één persoon gaat waarvan de resten zijn gevonden. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Dus we moeten, uh, dat moeten we allemaal uh, U, u zei net worden. om welke persoon het gaat. Dus toen dacht ik, oh, is het er ja. dan een eentje? Nou ja, persoon of personen. Dat, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Het is duidelijk dat heel veel nog niet duidelijk is. En wij wensen Precies. u dan ook succes met het onderzoek. En bedankt voor wat u nu al wel kon zeggen, Marije Versteeg. Dank u wel. Graag gedaan. Elke week is Carlo Brans, hoofdredacteur van het auto magazine Carlos bij ons te gast. Met het laatste autonieuws. In deze eerste week van januari gaan we natuurlijk vooruitkijken, Carlo, op 2014. En daarbij kunnen we niet onvermeld laten dat de autoverkoop in het jaar 2013 ten opzichte van het jaar eerder is gedaald. Met maar liefst 17 procent. Terwijl het toch in december best wel weer goed ging. Ja, maar dat had echt alleen maar te maken met het feit dat heel veel mensen nog even gebruik wilden maken van de laatste. Uh, mogelijkheden om, om bijtellingsvriendelijk uh, te rijden. En, en, dus, en dat is nu voorbij. Bijtellingsvriendelijk, vooral ook die elektrische auto's. Nou, de, de, de hybrides en de elektrische auto's, die, zijn, uh, die, die waren inderdaad in 2013 uh, enorm gesponsord, zeggen wij altijd. Want het is dus de andere automobilisten moeten dat wel opbrengen, dat, dat de kopers van dat soort wagens heel veel korting krijgen. Uh, dus, maar ja, dat is nu over, of, of althans over, maar in ieder geval, het wordt minder uh, aantrekkelijk. Dat was Even aan het eind van het jaar. Ja. en Dat wil ook helemaal niks zeggen over hoe het komend jaar vergeet. Nee, dat is, dat is heel koffiedik kijken. Um, er wordt nu geroepen 460.000 en dan weer iemand die 430.000 roept. Maar weet je... Het is feitelijk de overheid die bepaalt hoeveel auto's er worden verkocht. en het consumentenvertrouwen. Nou, dat kan, dat kan met allebei. Ik kan het de, alle kanten op gaan. Je zegt de overheid door de belasting die ze er allemaal ja, niet op heffen. Nou, ja, fiscale dingetjes en noem maar op. Alhoewel, ik mag toch hopen dat we het meeste veranderingen. wel achter de rug hebben inmiddels. Want het is. ja, het is bizar geweest in de afgelopen tijd. Maar goed. Uh, nee, laten we het houden op consumentenvertrouwen. Mm. Ja. Als, als, als, als, als jullie en ik denken van het kan weer, dan gaan we auto's kopen. Nou Zo hoorden we prachtig. gisteren al van, hè, vanuit ons panel dat mensen denken dat het met de economie misschien een beetje beter gaat. Met hun eigen portemonnee nog niet. Dus ah. wat dat betreft zou ik niet zoveel vertrouwen in het consumentenvertrouwen hebben. Laten we ons geld inzetten op de tweede helft van volgend jaar dan. He? Maar, Als het uh, om de autoverkoop gaat, daadwerkelijk Je je uh, de consument, he, het vertrouwen. Je hebt de overheid, zeg je. Ja. Uh, je hebt ook uh, de aantrekkelijkheid van auto's, want we lezen ook allemaal verhalen vanochtend ook weer in de krant over Opel, hartstikke goede auto, maar mensen willen hem niet. Nee, ja, maar ja, goed, weet je, dat heb je natuurlijk altijd. Eén uh, uh, ding is zeker: in 2014 gaan we weer zo'n, nou, ik schat even 150 nieuwe automodellen tegenkomen. Zoveel? Komen. Ja, de afgelopen jaar waren het iets minder, waren het iets meer dan 100. Euh, euh, euh, er zal altijd gebouwd worden wat euh, we willen kopen. En is het niet voor Europa, dan is het wel voor in andere landen. We natuurlijk. lezen het bij de berichten hè, dat de autoverkoper gedaald is. Wat is ja. populair, de VW-up? Ja. De Golf, Ford Focus, Renault Megan, Volvo V40. Dat, ja. dat is wat mensen willen. Nou ja, dat zijn ook eigenlijk precies de auto's die waar, waar die, laat ik het zo zeggen, de fabrikanten die uh, bij wijze van spreken in het pulletje vielen vanwege onze regelgeving. Maar wat zijn het dan voor auto's? Nou, de thing? Volkswagen Up is, een, is, een, is echt een spaarautootje. Dus dat, dat verbruikt niks. Het is klein, het is licht, het is handzaam. En uh, er zit een heel, heel zuinig motortje in. Dus het kost weinig. En, uh, en het, nogmaals, je hoeft er geen wegenbelasting over te betalen. En dat soort dingen, Ja, weet je, dan willen de mensen wel. Vooral de particulieren natuurlijk. Maar betekent ja, precies, dat... want als je een auto kunt leasen... Dan, dan wil je wel uitpakken. Ja, wil je wel uitpakken. Maar dan krijg, je, dan krijg je dus te maken met fiscale bijtelling. Nou, Een heel ingewikkeld verhaal. Maar feitelijk wordt dan weer een deel van de nieuw prijs... van die autobase opgeteld. Maar als je nou maar kiest voor een heel zuinig autootje... dan is dat weer in mindere mate het geval. Dus ja. heel Nederland kiest nu voor... Dat soort kleine Betekent auto's. dat dat bij die 150 nieuwe modellen die jij aankondigt... ook allemaal van dit soort auto's zitten? Nou, ja, veel in ieder geval. Uh, uh, kijk, wij... Dus Nederland... voor de liefhebber is er niks aan? Nou, voor de liefhebber... Voor jou bedoel ik. Daar kom ik zo nog even op terug. Daar komt ook daarvoor... Komt het, maar weet je, de wereld is natuurlijk groter dan alleen Nederland. We denken daar wel eens anders over. Maar ik bedoel, Europa is ma tegenwoordig maar een markt. Hè. Je hebt natuurlijk ook nog Amerika en China. en noem het Wat op. je ook weer merkt vanuit Europa. Wat je zag met Fiat en Chrysler. Ja. Wat nu is gebeurd. Ja, nou daar is inderdaad iets heel opmerkelijks aan de hand. Dat is over schaalvergroting. Hè. Hoe groter je bent, hoe rijker je bent. Dus hoe Fiat sneller heeft alles je... van Chrysler overgenomen? Ja, ze is, hadden ja. al een meer, meerderheidsaandeel. Dat is natuurlijk op zich best gek. Hè? Een Europees-Italiaans merk wat een... een Amerikaanse gigant inlijft. Uh, overigens een, een merk wat uh, drie, vier jaar geleden op sterven na dood was. Hè. Dat is natuurlijk in, in, zoals al die Amerikaanse merken bij wijze van spreken. Maar in ieder geval, ja, dat is een, echt een gigantische merger... en een enorme scoop voor, voor, voor Fiat. Omdat die in één keer dat concern met Alfa Romeo en Lancia... dat behoort allemaal tot hetzelfde Fiat-concern... nu in één keer een grote mondiale speler zijn. En dus ook hun producten buiten Europa... veel makkelijker kunnen gaan wegzetten. En betekent dat dat ook nog iets in Europa? Hoor um, ja, nou ja, in ieder geval... Uh, kijk, Europa zelf is op dit moment een slechte markt. We verkopen, we verkopen met z'n allen... Je ziet het nu ook in Nederland, maar zeker ook in Zuid-Europa... wordt eigenlijk geen wiel verkocht, hè, om het zo maar even te zeggen. Dus merken moeten naar buiten toe... om te overleven naar Amerika liefst... of naar Azië of wat dan ook. Dus ja, in zoverre betekent dat dat die... Ja, ik zou mijn noodleidende echt Europese merken weer tot leven gaan komen. Maar dan toch Gelukkig even mij. nog, tot slot... Wat, die leuke die ja, precies. Ja, wat komt er dan van de liefhebber nog nou, aan? Nou, ja, je zou het inderdaad denken, hè, want je krijgt zoveel nieuwe regelgeving en meer veiligheid en auto's die zelf rijden en auto's die zelf om je heen kijken. Blijft er nou nog iets te genieten voor de petrolheads? Ja! De meneer petrolheads, Mond, ja. ja, meneer Mond, <laughs> er komt een nieuwe Lamborghini, Er komt een heel licht Alfa Romeo-tje aan, eindelijk. De 4C. De Amerikaanse merken komen met de Chevrolet Corvette. Nou, dat is echt, dat, die is zo vet als dat het klinkt. Ford Mustang Jaguar komt met een mooie coupé. Er komt een spijker, dikke Porsche 98. Toch nog een spijker? Oké, okay. ja. goed, dankjewel. We gaan je vaker horen, namelijk iedere woensdag om tien voor half vier. Tot <applaus> I could said, It was written Je kunt hem beter op de radio horen dan in het echt zien optreden. Fan, The Man Morrison met Jackie Wilson. 40 atleten gaan Nederland vertegenwoordigen bij de komende winterspelen in het Russische Sochi. Het team wordt vanmiddag gepresenteerd op Sportcentrum Papendal. En de wes-verslaggever Matthijs van de Wiel. Op Papendal is Matthijs de overdracht al begonnen. Over drie kwartier is dat het formele moment... dat de chef de mission, Mauretz Hendricks... dan de basis van die Olympische ploeg... die net het podium is opgegaan. Ik kan niet of even kunnen meeluisteren. Presentator Humberto Tan... die is nu de moeder van de tweeling Ronald en Michel Mulder aan het interviewen. Sporters mogen allemaal even iets kort vertellen. Nou ja, Sauerbrei was net even aan het woord. Het is een plechtig moment. Zojuist werd het Wilhelmus gespeeld. De hele show hebben ze georganiseerd hier op het sportcentrum... voor deze formele teamoverdracht. Sporters hebben allemaal ook een trainingspak gekregen. Zwart en oranje. Het officiële tenue. Het mooie pak. Dat zit nog in de koffers. Dat is voor de openingsceremonie straks. Ze staan er dus in een joggingpak. Gepresenteerd worden ze op dat grote podium. En het zijn er veel, zeg, bij elkaar. Een record is het. 40 sporters die naar Sochi gaan. Dat is meer dan bij alle andere winterspelen tot nu toe. En dat komt omdat er zoveel meer sporten zijn... waar Nederlanders zich voor gekwalificeerd hebben. Het is lang niet meer alleen het lange baan Er is het shorttrack, het snowboarden, de bops. Nou ja, het zijn er veertig heel veel mensen. Records dus, ook een record, de jongste deelnemer. De Paralympiërs die staan hier ook klaar om zo het podium op te gaan. Ook zij worden hier officieel als ploeg samengesteld. En onder hen zit één jongen die vijftien jaar oud is. De jongste aller tijden. Hij heet Chris Vos en hij doet mee op het onderdeel bordercross. Moet je je voorstellen, dat is een soort crossbaan zoals bij het vieskossen. Alleen dan met een snowboard in de sneeuw. Drie jaar geleden heb ik met de Cappy Award meegedaan. Uh, dat is zeg maar, uh, van Lu Lucie Werner, van de tros. Uh, dat is zeg maar voor kinderen met een beperking uh, die laten zien wat ze wel kunnen. Je hebt een verlamd been, hè? Ja, een recht verlamd been door een ongeluk. Toen begonnen, toen leerde ik Bibi Mento kennen. Uh, die heeft meegenomen naar een van de wedstrijden. En uh, ja, toen ben ik echt verliefd geworden op bordercross, zeg maar. Ik uh, zou voor Korea gaan voor uh, 2018. Vier jaar is dat. Vier jaar, ja. Maar het ging zo goed. Ik maakte zoveel progressie dat ik uh, gewoon heel veel uh, aan het trainen ben voor Sochi. en uh, dat ik me daardoor uh, plaatste. Wat heb je daarvoor moeten doen? Uh, ja, uh, je moet redelijk veel dingetjes opgeven. Dus je kan gewoon niet meer zoveel bij je vrienden zijn en zo. Uh, je bent uh, heel veel weg, uh, heel veel aan het trainen. Uh, maar uiteindelijk uh, geeft het gewoon wel heel veel. Uh, ja, dan is het het waard, zeg maar. Ja, het is het dan het zeker waard. En nu draag je het Olympische trainingspak. Ja. En dan is voor sommigen, is dat eigenlijk al de droom die uitkomt. Gaat dat voor jou ook, of moet die medaille ook nog gewonnen worden? Uh, nou ja, een medaille gaat nog niet lukken. Het is nog, uh, nog even te vroeg. Daarbij zijn. Ja. De, de droom is al echt uh, een ja. beetje uitgekomen, dat ik naar de Spelen mag. Dus dat is sowieso al... Uh, een droom uh, die ik mag leven, zeg maar. En de trainer van Chris, die doet zelf ook mee met het snowboarden. Bibian Mentel, zowel deelnemer als coach. Ja. Dat, uh, dat kan zomaar. Nou ja, in die zin, ik ben eigenlijk meer deelnemer. Uh, en we hebben ook een botcoach die ons echt uh, traint en, en uh, begeleidt. Ja. Uh, maar ik heb inderdaad uh, al een aantal jaren geleden Chris ontmoet. En uh, ja, zodoende zijn we aan de slag gegaan en lekker gaan ja. trainen. Hij noemt jou zo'n grote inspiratiebron, oh jouw verhaal. Dat het een bijzonder verhaal is, dat heb je zelf al heel vaak verteld... maar de meeste mensen hebben het waarschijnlijk nog niet gehoord. Was bezig zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen, Salt Lake City. Ja, dat klopt. En toen werd er botkanker in je benen ontdekt. Ja. Waardoor ze mijn rechteronderbeen hebben moeten amputeren uiteindelijk. Hmm. En uh, ja, heel vervelend, heel naar. Spelen inderdaad over. Maar ik stond binnen vier maanden weer op mijn snowboard. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. En ik heb uh, toen jarenlang moeten wachten tot het snowboarden Paralympisch werd? Uh, we zijn een lobby gestart om, om het snowboarden op het Paralympisch programma te krijgen inderdaad. Het is nu voor het eerst dus. Ja. Ook dat is waar. En uh, ja, het is fantastisch natuurlijk om, om de sport te kunnen uitdragen... en te kunnen laten zien dat ook voor kinderen met een beperking... het gewoon heel goed mogelijk is om uh, ook nog uh, Paralympisch te worden. Salt Lake City was toen misschien bijna in zicht. Toen jarenlang heb je overal vanaf moeten zien. En nu mag je dan naar Sochi. Ja, helemaal fantastisch natuurlijk dat ik nu als sporter... Uh, alsnog naar de Paralympische Spelen mag gaan. Uh, daarnaast het feit dat we de sport daar gekregen hebben. En het feit dat ik daar met eigenlijk een beetje mijn eigen team uh, toch naartoe kan... is ja. natuurlijk helemaal fantastisch. Je ja. ja. dus uh... eigenlijk er eigenlijk geen eens meer gewonnen te worden. Nou, dat zou natuurlijk ook wel heel erg leuk zijn. Ja, u hoort een verslag van Mathijs van der Wiel op Papendal. Zo meteen verder met het Radio 1 vandaag. Onder meer over de Eerste Wereldoorlog. Nu het internationaal met Mark Visser. Dit is Radio 1. De politie in Praag onderzoekt de dood van de Palestijnse ambassadeur, die gisteren zwaar gewond raakte toen hij een kluis opende in zijn appartement. Hij overleed later aan zijn verwondingen. De politie gaat ondanks de vele vragen die het incident oproept uit van een ongeluk. De Tsjechische geheime dienst is betrokken bij het onderzoek. De politie heeft in de diplomatieke vestiging niet nader genoemde wapens gevonden.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 met Jan Mon en Suzanne Bosman. Wij gaan terug naar Harm van Attenveld, die van Schiedam naar Utrecht is gegaan. Samen met de man die dus in 2023 naar Mars wil. As it rotates, als een kind in de snoepfabriek of als een pyromaan in een vuurwerkfabriek, zo voelt Wim Dijkshoorn zich. 20 jaar, één van de duizend geselecteerden voor een reis naar Mars in het jaar 2023. We zijn in Utrecht, in de jaarbeurs, daar is de NASA Human Adventure expositie. En we zitten in een 2G-simulator nadat we hebben gezien dat ook jouw aanstaande missie naar Mars één van de onderwerpen is. Ja, je, je voelt nu echt wel de druk uh, opvoeren, zeg maar. Voelt wow! Je, ja, je wordt wel echt uh, goed in je, je stoel gedrukt, zeg maar. En ja, dit uh, is toch wel spannend. En dat zal bij een ja, ruimte reis ook gebeuren. Als het echt doorgaat, die reis van jou naar Mars, hoe gaat het dan concreet? Want het is nu 2014, 2023 is nog ver weg. Hoe is de weg daar naartoe? Nou, we krijgen eerst gewoon een uh, medische keuring en een uh, uitgebreid interview met de uh, specialisten van Mars One. En aan de hand daarvan word je uitgenodigd voor psychologische en fysieke testen in groepsverband. Dan weet je, weer hoe je hoe het is om in ja, conflicten tussen mensen, hoe je daarop reageert. En daar zal je op worden geselecteerd. En dan? Ja, als je dan uiteindelijk in 2015 tot de laatste groep van 40 mensen behoort, dan zal je waarschijnlijk um, ja, oh. voor acht jaar lang getraind worden. Shit. <laughs> en dit is daar dan, dan zeker een onderdeel van. Want die 2G simulator, ik voel me behoorlijk slecht nou, ik word duizelig. Jij? Nee, het valt nog mee. Goed geantwoord. Ik voel me aardig goed. Het lijkt wel of we nu stoppen. Oh my god. Ja, Jij kijkt al onbewogen bij. Dit hele project, dan word je getraind. En dan zul je ook dus hele lange tijd een afzondering moeten leven met de andere kandidaten. Ja, klopt. En een deel van de acht jaar lange training is dat je per jaar drie à vier maanden isolatie gaat. Want dat is een van de ja, zwaarste beproevingen voor een lange marsreis. We waren straks in Schiedam in je ouderlijk huis. Oh, we zijn gelukkig gestopt. <lacht> God. En, en toen zei je vader, ja, hij is geïnteresseerd in techniek. Dat is goed. Jouw broertje, die was... Ja, die zei van, ja, ik wil hem ook niet kwijt. Ja. Want het is een enkele reis. Wat is jouw echte diepe motivatie om dit te willen? Ja, mijn diepe motivatie is dat ik heel erg geïnteresseerd ben... hoe het is om in hele moeilijke omstandigheden te leven. Je gaat terug naar... Uh, ja, gaat het, open, het, ja. Ja, het bezalen, zeg maar, uh, van de mensenleven. Je moet onder zware omstandigheden met drie mensen samenwerken... Met beperkte middelen. En dat trekt me toch eigenlijk heel erg enorm. Dat lijkt me heel interessant. Het hele project kost miljarden dollars. Ja. Hoe wordt het gefinancierd? Het zal onder andere gefinancierd worden met de ja, tv-opbrengsten. De 40 mensen die geselecteerd zijn, die zullen worden gekozen. En die zullen worden ja, de hele tijd kamer op hun gezicht. Idols voor astronauten. Ja. Maar het belangrijkste is nu om het op te starten. In 2018 komt er een rover en satelliet. Het project moet beginnen. Nou, nu zijn ze op indiegogo.com een crowdfundingcampagne gestart... Mijn eerste 400.000. Uh, maar waarom zou ik daaraan bijdragen? Omdat het belangrijk is dat de ruimtevaart uh, een private onderneming heeft die is op gaan starten. Niet gebonden aan een uh, regering of, uh, of aan een politiek, maar gewoon zijn eigen keuze kan maken. Met mensen met visie die alle betrokken partijen in de ruimtevaart bij betrekken. Dit is de nieuwe stap en er komt zoveel technologie vanuit ruimtevaart. Dit moet het zijn. En daarmee komt Windijks Horen nu 20 jaar, in het jaar 2023 wellicht, in een baan om de aarde. En van daaruit op weg naar Mars. Laat het hopen. Ja, Harm van Attenveld. Over Mars. Thanks. I'll kiss your mouth.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 We're going for gold and holding our claim just like old 49ers. Out of the city and into this room from that homely water coming down. Gabriel Rios, Gold. Radio 1 Softpop. Het wordt de Grote Oorlog genoemd, de Eerste Wereldoorlog. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat die begon. In de studio gaan we er zo direct over praten... met de Belgische schrijver Stefan Hertmans. Hij schreef namelijk Oorlog en Terpentijn. Een roman over zijn grootvader... die aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft gestreden. Maar eerst neemt verslaggever Joris Kreugel ons mee naar het Belgische Yper waar zwaar gevocht is. Van de gids Miguel Boutry krijgt hij een rondleiding... over deze voormalige slagvelden. Auto gestart. Miguel, wat heb jij eigenlijk met de Eerste Wereldoorlog? We zitten in de Westhoek en ik ben hier opgegroeid. En mijn grootouders woonden niet zo ver... van een uh, Belgische militaire begraafplaats... uit de Eerste Wereldoorlog. Dus toen ik een klein mannetje was... toen ging ik daar altijd gaan spelen. Dat was mijn speeltuin. En als je wat ouder wordt... dan begrijp je toch vragen te stellen... over al die, die namen die daar staan op die, op die grafstenen. En ik ben nu... 34 jaar oud en ik probeer eigenlijk al 30 jaar te, te begrijpen wat hier gebeurd is. En, en dat is heel moeilijk. Dat lukt me eigenlijk nog altijd niet. We zijn op een hele straffe plaats, net ten noorden van Ypres. We hebben enerzijds een Britse militaire begraafplaats, Essex Farm Cemetery heet die officieel. Dat is een van de 170 Britse gemene best begraafplaatsen die wij hebben rond Ypres. Maar daarnaast, en daar gaan we misschien eerst eens naartoe gaan, hebben we nog een site die heet de John McRae site. En John McRae, dat was de man die ooit het in Vlaanders Fields gedicht geschreven heeft. En heel veel mensen die hier naar deze streek komen, vooral dan Anglo-Saxische mensen, Britten, Australiërs, Nieuw-Zeelanders, ook Canadezen, die komen naar Vlaanders Fields. Het komt door dat gedicht van John McRae. En we stappen nu naar een klein monumentje. En op dat monument ga je dat gedicht ook zien staan. En dat gedicht is wereldberoemd, maar vooral de eerste zin kent iedereen. Want daarop staat in Vlaanders Fields de poppies blauw. En die poppies die wij kennen als klaprozen, die zijn ondertussen het ja, symbool geworden voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, vooral bij, bij de Britten. Dus als het een paar dagen rustig werd, dan ging dat niemands land er volledig rood uitzien. Toevallig dezelfde kleur als bloed. Een soort bunker hier, hè? we lopen naar beneden, over ja. keien. Wat we hier zien, dat, dat is inderdaad een rij bunkers, een volledige betonnen constructie. Dat noemt een advanced dressing station. Dat is een chirurgische voorpost. Dus benen amputeren, uh, armen amputeren, buikwonden dichtnaaien. Er is niet zo heel veel te zien. Hè? Het is, uh... ja, het is een, een donkere, vochtige kleine plaats. Uh, Je de... kan er net staan. Hier werden mensen echt geopereerd. En dat zat heel vlug vol met uitwerpselen en bloed en luizen en vloeien. Dus verschrikkelijke omstandigheden. Maar toch heeft het heel veel levens gered. En als we dan weer naar boven lopen. Ja, dan kijk je gelijk tegen een begraafplaats aan. Hier liggen zo'n 1100 soldaten begraven. Dat is eigenlijk helemaal niks, hè? want er zijn er 10 miljoen... ja, bijna 10 miljoen soldaten zijn omgekomen. 70 miljoen hebben gestreden ja. in de Eerste Wereldoorlog. Ja. De slag uh, aan de Somme, toen die begon op 1 juli 1916... dan spreekt men over 30.000 verliezen in het eerste uur... En 60.000 in de eerste dag. De term die men heel vaak gebruikt is kanonnenvlees. De vijand zat gewoon goed verstopt in bunkers en schuilplaatsen met mitrailleurs. En die knalden de ene aanvalscholf naar de andere af. En toch bleven die Britse opperbevelhebbers het bevel geven van kijk, ga door, ga door de ene aanvalscholf naar de andere. Waarom is hier eigenlijk zo'n zwaar gevochten? Waarom hier? Op deze plek. Puur toeval. Het is gewoon zo dat die verschillende legers die kwamen net hier samen. Half oktober 1914. En die zijn even sterk en dan komen we tot een padstelling en die gaan zich ingraven. Dat kon even goed ergens in de streek rond Gent geweest zijn of diep in Frankrijk dat ze stilvielen. Maar ik sta hier bij een graf. Het meest bezochte graf in de Iperboog. Je ziet ook dat we hier plots op kunstgras staan. Ja. Dat is simpelweg zo omdat het onmogelijk is om hier gras te laten groeien. Zoveel voetjes komen hier aangewandeld. We zijn het graf van Valentine Stradwick. En waarom is die zo belangrijk? Waarom komt iedereen naar dit graf kijken? Door zijn leeftijd. Age 15. De jongen was slechts 15 jaar oud. En is daarmee officieel de jongste dode die begraven ligt in de Iperboog. Ik zeg wel nadrukkelijk officieel. Er zijn verhalen van jongens die nog eens een pak jonger waren dan Valentine. We komen nu aan. Hier was het slagveld. En men heeft hier ook wat loopkrachten gereconstrueerd. Laten we daar eens naar kijken. Alle industrie die we hier vandaag zien, is eigenlijk relatief jong. 10, 15 jaar geleden werd het allemaal aangelegd. Dat betekent dat men funderingen moest gaan graven, kelders gaan graven. En bij die graafwerken stootte men wel op een en ander. Men vond bijvoorbeeld heel veel niet ontplofte munitie. Men zegt dat ze in de Eerste Wereldoorlog ongeveer anderhalf miljard projectielen hebben afgeschoten. Wel een groot deel daarvan, 30 tot 50 procent, zal nooit ontploft zijn. Dovo, dat is de ontmijningsdienst van het Belgische leger... die haalt per jaar gemiddeld zo'n 200 ton niet ontplofte munitie boven hier in deze streek. Komen er nog mensen om het leven of gebeurt er nog eens wat? Er gebeurt wel af en toe eens wat. Dan zien we dat sinds 11 november 1918 meer dan duizend mensen nog om het leven gekomen zijn. En het laatste dodelijke slachtoffer dateert van 2009 net te zuiden van Ypres. In Vlaanderen heb je bijna geen loopkrachten meer... die effectief uit de Eerste Wereldoorlog zijn. Als je nu loopgrachten gaat bezoeken hier op de frontlijn... is dat meestal een reconstructie van wat het ooit is geweest. Zo smal zoals dit is, zo was het. Ja. Er is niet echt een, een, een soort van typisch type loopgracht. Dus op ja. sommige plaatsen waren die heel breed, op andere waren die heel smal. We staan nu in een gereconstrueerde loopgracht. Ja. Ik verzeker je, dit is luxe. Zo was het nooit. Dan zie je dat daar heel vaak eh, lijken lagen. Er waren geen toiletten. Het stonk. Dat zijn zaken die wij ons niet kunnen inbeelden. Hoe ruikt een oorlog bijvoorbeeld? Of hoe klinkt een oorlog? Het lawaai. En wij nu moderne mensen, wij zijn gewoon aan lawaai. We zetten de tv luid, s'avonds als we thuis zitten. Maar toen in die tijd, 1914, het luidst wat sommige jongens hadden gehoord... ...was een haloperend paard op kasseien of een donderslag. En wij staan hier nu lekker droog. Maar heel vaak zat je tot aan je knieën of tot aan je middel in het water... En dat was verschrikkelijk als je dat een aantal uren, dagen of weken moet gaan volhouden. Infecties van voet, trenchfoot, noemt men dat loopgrachtenvoet. Waarbij dat eigenlijk jouw voeten gaan afsterven, die rotten. Hè? Een andere aandoening die je heel vaak zag in de loopgracht was helemaal nieuw in de Eerste Wereldoorlog. Shellshock. Traumatische stress. Heel veel soldaten die nu van het Midden-Oosten terugkeren, van Irak en Afghanistan, die hebben dat nu, dat is normaal. Die jongens worden nu begeleid, psychotherapie, die krijgen medicijnen. Toen, als je shellshock had, dat werd niet erkend. En toen werd je als lafaard aanzien. Dat betekent dat je eigenlijk weigerde om te gaan vechten. Werd je voor de krijgsraad gesleept. En die beslisten dan heel vaak, heel vlug van: oké, okay, je bent een deserteur. In een tijd van oorlog staat daar maar één straf op. En dat is de dood met de koe. Op 18 november 1918 nog duizenden jongens om het leven gekomen zijn. De allerlaatste dag van de oorlog. En er zijn verhalen bekend waarbij men is blijven vechten. Waarbij dat officieren tot een kwartier voor elf uur, dat is het uur waarop men afgesproken had dan de zwijgen alle wapens, een aanvalsbevel geven, simpelweg omdat het op de planning stond. En we gaan dat doen. En dan gaan we nog, ja, idioot een van de, de, de meest straffe verhalen daar rond um, de frontlijn was ondertussen al wat opgeschoven toen, waren Zuid-Afrikaanse soldaten aan het vechten tegen Duitsers en daar zat ergens een, een Duitse soldaat in een schuilplaats ze konden hem zien, maar ze konden er niet bij en die Duitse soldaat die is met zijn machinegeweer blijven vuren op de Zuid-Afrikanen en blijven slachtoffers maken tot 10 uur 59 en dan is hij gestopt is hij rechtgestaan, heeft hij een buiging gemaakt zijn helm, helm afgenomen en is hij weggestapt en de oorlog was gedaan het is ook heel veel vervelen, vaak in die loopgraven, dat ze dagen weken soms niks te doen hadden. Het was uh, een van de grootste vijanden van de soldaten heel vaak, de verveling. En dan kregen ze iets en de Belgische soldaten noemden dat de kafar. En de kafar, wij zouden dat nu eigenlijk een depressie noemen. En men probeerde dat dan op te lossen door, uh, door hen te laten marcheren bijvoorbeeld. Als ze een dag vrij afgaan, dan moesten ze 35 kilometer marcheren. Binnen. Wat ik me afvraag is uh, hoe jullie in Nederland aankijken tegen heel dat verhaal van de Eerste Wereldoorlog. En eigenlijk in Nederland gaat het altijd over de Tweede Wereldoorlog. En De Eerste Wereldoorlog ja, beeld, denk ik, wat een heleboel Nederlanders met mij hebben... is van ja, loopgraven en modderen. Het is ook een beetje een, een verder van jullie bad zo. Het is toch eigenlijk best wel gek hè, dat je dan hier rondloopt bij je vrijheid. En honderd jaar geleden... dat die gewoon zo zwaar gevocht is. Vrijheid, vind ik heel interessant dat je dat zegt. Maar eigenlijk ging het niet om vrijheid, de Eerste Wereldoorlog. Het ging om kolonies, wereldmacht... En ik vind het vooral altijd heel straf als mensen zeggen... die soldaten die vochten voor onze vrijheid... terwijl die soldaten helemaal zelf niet vrij waren. Als je na vier jaar de rekening maakte... dan merk je dat het zinloos is geweest. Uh, het heeft eigenlijk helemaal niks opgeleverd. Het blijft een onvoorstelbaar verhaal... verteld door de gids Michael Boutry. Met verslaggever Joris Kreugel was hij op de voormalige slagvelden. Ja, hij zei, uh, voor jullie Nederlanders is het toch een beetje een ver van je bedshow. En wij Nederlanders, we weten ja, wel een beetje wat we op school gehad Maar verder zegt die Eerste Wereldoorlog, daar moeten we heel eerlijk in zijn, ons toch maar weinig. Terwijl onze zuidenburen, ja, die noemen het La Grande Guerre, de Grote Oorlog. Je hebt de Great War in Groot-Brittannië. Heeft hij ons nou echt helemaal niet geraakt? Nou, natuurlijk wel, dat zegt de Vlaamse schrijver Stefan Hertmans. Al is het maar doordat de Nederlanders aan de grens het kanongebulder even verderop dag in dag uit konden horen. Al dat verhaal, uh, al die herrie waar het net over ging. Meneer Hertmans is hier, goedemiddag. goedemiddag. Um, verbaast het u nou dat wij toch minder met die oorlog hebben dan u? Nee, absoluut niet. Uh, dat lijkt me inderdaad het grootste verschil... wanneer we spreken over de manier waarop oorlog iets doet... met de moraal van mensen, met hun outlook on life... Uh, dan valt het mij natuurlijk ook op dat in de Nederlandse literatuur... het sowieso, als het over de oorlog gaat, gaat het over de Tweede. Nu, maar we hadden ook helemaal geen Eerste Wereldoorlog. Dat was precies langs de grens. Dat is één ding. Maar ten tweede is het is natuurlijk zo dat die Tweede Wereldoorlog... ja, waren, we, waren wij bezet. En dan heb je natuurlijk de verschrikkelijke zaak met het nazisme... en de holocaust en zo. Maar dat gaat niet over oorlog op eigen bodem. Terwijl de Eerste Wereldoorlog, dat is als een golf... vanaf het eerste moment, vanaf Luik, over het land gerold. En toen is die golf tot staan gekomen... U moet zich voorstellen, uiteindelijk... wat voor mij het misschien van de belangrijkste punt is... dat is als je over de Tweede Wereldoorlog praat... dat is heel netjes. Je hebt namelijk slechte en goede. Je hebt nazi's, je hebt collaborateurs, je hebt Hitler... je hebt een Satan en je hebt engelen die er niks mee te maken hebben. Dat is eigenlijk heel comfortabel voor je moraal. Maar de Eerste Wereldoorlog, daar had eigenlijk niemand schuld aan... behalve het feit dat ze allemaal even naïef en argeloos en stom waren geweest. Tot op het laatste moment... Uh, Schreef uh, keizer Wilhelm naar zijn neefje tsaar Nicolaas: Mijn dierbare Nicky, we gaan toch geen oorlog tegen elkaar beginnen? We zijn toch beschaafde mensen, je neef Willy. Ja, maar het was ook een absurde, in alle opzichten absurde oorlog. we hoorden het net ook in het verslag: ja. hè, hoe er uh, doorgeschoten werd tot. Ongeveer letterlijk de allerlaatste seconde iemand die dan opstaat en, en, en wegloopt. U zegt, het ging ook eigenlijk nergens over. Het ging niet over vrijheid, zoals we net hoorden. Het, het, het ging over macht. Ja, maar het ging aanvankelijk wel over iets en over een zaak die vaak vergeten wordt. Dat ene schot van die Gavrilo Principe in Sarajevo. Frans Ferdinand wordt naar die gebieden gestuurd... omdat uh, Fr uh, Frans Jozef weet... kijk, ze zijn er al 30, 40 jaar bezig... die Serviërs, et cetera, die Balkan wil zich afscheiden... we krijgen dat moeilijk onder de knie, hoe moeten we dat nu doen? En, op het hoogste niveau in België, door voortdurend gezegd, wij weten van niets. Maar men wist dat er dus grote terreur, terroristische groepen waren. Uh, die Frans Ferdinand maakt zijn uh, uh, rondje door Sarajevo. Er wordt een bom gegooid. Hij zegt: Ach wat, ik blijf gewoon doorgaan. Hij had er veel vertrouwen in. Dan komt die auto plots vast. te zit in de menigte. Ze moet een afslag nemen. En daar staat die Gavrilo princip iets te drinken omdat de aanslag mislukt is. En dan zit die Frans Ferdinand achter zijn rug en hij schiet maar. En hij schiet hem door, alsnog. Maar, ja, maar dan gebeurt er natuurlijk het volgende. Enerzijds zegt uh, Oostenrijk-Hongarije dit kunnen we niet over onze kant laten gaan. Dit is werkelijk het afknallen van de troonopvolger. En ja, met Duitsland was er toch wel een goede entente, een goede verstandhouding. En wanneer die drie zeggen, we moeten eigenlijk Servië straffen, het is genoeg geweest, uh, heb je de triple entente. Maar wat gebeurt er dan in Moskou? Precies wat we nu zien met Poetin en Syrië. Zoals wij dat in, de, in het Frans zeggen: het touche-paar-mon-pot blijft van mijn vriend af. He, Servië is een bevriende natie, dat is een bevriende cultuur. Dus Rusland gaat zich gewoon met elkaar uit. En Frankrijk had van, van oudsher met die tsaren een band, cultureel. En Engeland zat op de wip, zat toe te kijken. Maar hoe het gelopen is, dan nog kun je zeggen: het ging eigenlijk nergens over. Maar dan kreeg je de padstelling tussen Triple Entente en Triple Alliantie. En van beide kanten werd er gekeken. Krijst, wij verdedigen de beschaving. Dus er was niet zoals in de Tweede Wereldoorlog een boosdoener. Er waren gewoon mensen die een ontzettend naïeve visie hadden... op nationalisme, op idealisme, op je eer verdedigen, op humanisme. En dat en leidt uiteindelijk tot die hel daar rond Iper, daar, daar ja. in, in, in Vlaanderen en in, in, in, in ja. België... waar 60.000 doden per dag Ja, want hebben. dat gebeurt het volgende. Een onvoorstelbaar verhaal. Ja, maar er komt nog iets bij. Ja. Dat is namelijk dat wanneer die oorlog zou kunnen uitbreken... komen de oude demonen tussen Fransen en Duitsers boven. En die Duitsers zeggen nou, euh, met, met hun generaal Moltke... wij gaan even door België marcheren. En dan zegt onze koning Albert, nou passeraan. Niet over ons grondgebied, wij doen niet mee. En dan is de hel begonnen. Ja. Want toch eventjes van de, de, de grote spelers naar uw open. Mm. Want u bent heel direct verbonden met de geschiedenis daar. U hebt dagboeken van uw grootvader gevonden. Wat, wat heeft hij meegemaakt? Alles. Uh, we spreken over twee dingen. Uh, de loopgraafoorlog is het best bekend, maar we spreken ook over de bewegingsoorlog. Daarmee wordt bedoeld, uh, vanaf uh, de eerste dagen van augustus 14 tot oktober 14, worden de Belgen teruggeslagen door een leger dat tien keer zo sterk is, veel betere technologie had, grotere granaten, etc. En dat noemen we de bewegingsoorlog. Hij heeft vanaf die eerste dagen, zat hij in de frontlinies, hij heeft Luik zien kapot bombarderen. Want de Belgen dachten eerst, die forten van Luik, daar komen ze niet doorheen. Maar de Duitsers hadden al gewapend beton en wij niet. We hadden nog gewoon beton. Ze schoten het gewoon kapot. Ze wat het uit voor uh, uh, u thuis eigenlijk betekent. In hoeverre werkt dat dan door ook in uw eigen, het opgroeien van uzelf? Um, het is zo dat mijn grootvader die toch ja, toch vijf keer is gewond geweest en al die slagen heeft gezeten uh, voor mij een figuur was die aan de ene kant natuurlijk, ik heb in mijn kinderjaren... niets anders gehoord dan over die oorlog spreken. Maar wanneer ik dan zijn dagboeken begon te bewerken... dan begreep ik dat hij toch eigenlijk ook wel zijn posttraumatische stress had. Want wat hij vertelde waren de heldenverhalen. En niet de ellende, niet de miserie, niet de angst. En al die vreselijke verhalen, inderdaad, die we daarnet ook horen... Het, het ongeveer afrotten van je voeten. Je moet je eens voorstellen, als het heet is, je zit daar... die polders zijn ondergelopen, want ze hebben die polders onder water gezet, uh, muggenplagen, uh, brak water, infecties... ratten die over hen heen lopen s'nachts. Dat soort dingen vertelde hij niet. Maar ik zag aan hem wel dat hij een man was met een geheim... en met een geweldige levensmoed. En ging dat door, dat geheim, ook in, in de generatie van, van, van uw ouders... En, en van u uiteindelijk, zoals je dat wel vaker ziet... bij opvolgende generaties ja. slachtoffers? Nou, het, het gekke is dat je dat niet als een geheim ervaart... maar als iets wat je honderd keer gehoord hebt... en waarvan je aanneemt dat je het kent... En als je begint te graven, blijkt je dat niet te kennen. Maar het was alomtegenwoordig. En het gekke is natuurlijk, je kunt je afvragen... wat hebben die Belgen dat ze nu echt zo'n zo berg moeten publiceren daarover. Maar dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat we nu ons pas realiseren... dat die alomtegenwoordigheid van die getuigen plots wegvalt. De laatste zijn dood. En dan beginnen mensen pas te denken, maar wat is er nu eigenlijk echt gebeurd? Ja, nu daalt het eigenlijk pas in. Ja. Dat was in mijn familie natuurlijk ook zo. Want dat stond allemaal wel in die dagboeken van uw grootvader? Ja, hij heeft vanaf de eerste dag genoteerd wat er gebeurd is. Maar hij heeft ook over zijn kinderjaren geschreven. En door zijn dagboeken te lezen begreep ik ook... wat voor jongens dat waren die de oorlog in gingen. Hoe naïef ze waren. Uh, dat waren gelovige, katholieke, Vlaamsgezinde jongens... die daar in een hel terechtkwamen die niemand had voorzien. Komt er nu pas daadwerkelijk uh, een diepe belangstelling voor die Great War... Ja, er is, er is zeker een, een golf op gang gekomen van research, waardoor je nu bijvoorbeeld weet hoe het was uh, om, om aan brood te proberen te komen. Uh, wat er gebeurde in een stad als Gent, wanneer de mensen uit Vlaams-Brabant daarheen vluchten. Want je kreeg steeds maar golven van vluchtelingen. Uh, dus al die kleine verhalen lijken nu pas boven te komen, omdat de archieven open gaan. En u vindt dat wij in Nederland ook meer bewust ons zouden moeten zijn? Daarvan? Oh, ja, dat, dat is, je kunt er dat is moeilijk is zeggen. Ja, nee, dan ga je vingertje in de lucht, hmm. dat heeft geen zin. Maar het is natuurlijk zo dat Nederland zich afzijdig hield. En over die afzijdigheid heb ik me wel vragen gesteld. Ik denk, en, en veel mensen zijn geschokt als ik dat zeg, maar het is ook maar een speculatie. Maar ik denk dat Nederland ook wel oren had naar het standpunt van de Duitse keizer. De Duitse keizer was bij de, in het Nederlands Koningshuis bij de koningin geweest. En er was een heel goede verstandhouding. En Natuurlijk had die triple entente ook een punt. Jugoslavië moest gestraft worden, vonden zij. Dus ik denk dat de neutraliteit van de Nederlanders... op het internationale vlak uh, een soort toekijken was... omdat de situatie te complex maar en het absurd was. Maar steekt dat niet was. in België? Als je dat op een bekijkt, zou kun je kunnen zeggen... ze hebben ons in de kou laten staan. Want over de grens, we ja. zeiden het net, daar vielen de bommen. Ja, maar het is natuurlijk maar één kant van het verhaal. Heel veel Nederlandse mensen hebben Belgische vluchtelingen opgevangen. Na een tijd waren ze dat beu, zoals het altijd gebeurt. Dat waren armoedzaaiers vaak. Hè? Het waren niet de, de, de welgestelde mensen die vluchten. Stefan Hertmans. Ja, u wel. heet Oorlog en Terpentijn. Waarom Terpentijn? Uh, het boek gaat ook over mijn grootvader, die schilder was. En die via dat schilderen zijn trauma heeft proberen te overwinnen. Kijk aan. Ja. Dank dat u hier was. Dank. Zo direct meer Radio 1 vandaag.